Woede, maar geen ongeregeldheden na toespraak Mubarak. Aanblijven president leidt tot negatieve reacties... en vallend puin rakelings langs trein in Groningen. In Egypte is het relatief rustig gebleven... na de toespraak van president Mubarak van gisteravond. Daarin herhaalde hij dat hij aanblijft tot de verkiezingen van september. Betogers hadden verwacht dat hij zijn onmiddellijke vertrek zou aankondigen. Ze reageerden verbijsterd en woedend, maar tot ongeregeldheden kwam het niet. Betogers op het Tahrirplein in Cairo skandeerden anti-Mubarak leuzen en zwaaiden met schoenen, wat in de Arabische wereld een zware belediging is. De hele nacht hebben demonstranten gebivakkeerd op het plein, maar er trokken ook honderden betogers naar een paleis van Mubarak. En duizenden mensen hielden zich op bij het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. Activisten hebben opgeroepen om vandaag opnieuw te demonstreren tegen het bewind. Ze rekenen op miljoenen betogers in Cairo en andere steden. In zijn toespraak zei Mubarak dat hij taken heeft overgedragen aan vicepresident Suleiman, die eind januari werd geïnstalleerd. Welke taken dat precies zijn is niet duidelijk. Volgens de Egyptische ambassadeur in Washington heeft Suleiman nu effectief alle macht in handen. In een aparte toespraak heeft Suleiman de Egyptenaren opgeroepen tot eenheid. Hij vroeg de demonstranten naar huis te gaan en niet te luisteren naar de internationale nieuwscenters. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft gezegd dat Egypte zal exploderen... nu Mubarak heeft besloten aan te blijven en dat het leger het land zal moeten redden. Verder noemde hij Mubarak en Suleiman een tweeling. Het standpunt van het Egyptische leger is onduidelijk. Voorafgaand aan de toespraak van Mubarak... sindsbeelde hoge militairen nog op een direct vertrek van de president. De Arabische nieuwszender meldt vanochtend dat de legerleiding op het punt staat... met een belangrijke verklaring te komen... Maar het is volstrekt onduidelijk wat eventueel de boodschap wordt. De internationale gemeenschap heeft negatief gereageerd op het besluit van Mubarak om te blijven. President Obama zegt dat de Egyptische regering nog steeds vaag is over hoe ze democratie wil invoeren. En vindt dat te veel Egyptenaren niet overtuigd zijn van de hervormingsplannen. EU-buitenlandcoördinator Ashton heeft gezegd dat Mubarak niet de weg heeft vrijgemaakt voor snelle en ingrijpende veranderingen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken pleit nog steeds voor een breed gedragen regering. ProRail en Arriva doen onderzoek naar de veiligheid op het stuk spoor dat langs de voormalige fabriek van de Suikerunie in Groningen loopt. Dat gebouw wordt gesloopt en bij die werkzaamheden is de afgelopen dagen veel misgegaan, meldt RTV Noord. Gisteren ontstond er brand en twee dagen eerder vielen er ijzeren platen van grote hoogte aan weerszijden van de spoorlijn, terwijl er seconden eerder een trein van Arriva was langsgereden. Van het incident met de platen zijn beelden gemaakt door een voorbijganger. De man heeft de beelden gisteravond aan RTV Noord gegeven. Arriva en ProRail hebben geschokt gereageerd en zijn direct begonnen met een onderzoek om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen. Ook de politie van Groningen gaat vanochtend kijken. Het sloopbedrijf heeft nog niet gereageerd. De transportsector heeft zich vorig jaar licht hersteld ten opzichte van het jaar ervoor. Toch is de sector de crisis nog niet te boven, zegt Transport en Logistiek Nederland. De verwachting is wel dat het herstel dit jaar zal doorzetten. Maar voorzitter Sackers van TLN waarschuwt voor te veel optimisme. Volgens hem is de situatie nog niet stabiel. Zo sloot 19% van de transportbedrijven 2010 nog met verlies af. Vooral transportondernemers in de bouwsector en verhuizers hebben het moeilijk. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Yang, is in Zimbabwe begonnen aan een rondreis door Afrika om de handelsbetrekkingen aan te halen. Hij noemt Zimbabwe een goede vriend en broer van China. Later vandaag heeft Yang aparte gesprekken met president Mugabe en premier Tsangirai. Zimbabwe is berucht wegens schendingen van de mensenrechten. In tegenstelling tot de Verenigde Staten en de Europese Unie... zijn de Chinezen geen voorstander van harde sancties tegen Zimbabwe. President Mugabe werd in 2008 na omstreden verkiezingen opnieuw herkozen. Hij is al sinds 1980 aan de macht. Behalve Zimbabwe bezoekt minister Yang nog onder meer Gabon, Tjaat en Togo...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 Eerder deze week zei de oudspeler en oudtrainer dat hij eventueel wilde plaatsnemen in de raad van commissarissen van de club. Dat is nu niet meer aan de orde. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het 7 tot 11 graden. Later in de middag gaat het in het zuiden steviger regenen en vanavond trekt dit neerslaggebied richting het noorden. Morgenochtend is er in het noordoosten even kans op natte sneeuw. Verder is het morgen opnieuw regenachtig. Zondag dan is het grotendeels droog awb verkeersinformatie Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... staat tussen Zevenhuizen en Zoetemeer 7 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop Ridderkerk en Knoop het de Bregseplein staat 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Het NOS Radio -in Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, Mubarak zit er nog steeds en dus staan ze er weer hoor vanmorgen. De demonstranten op het Tahirplein. En zo klinkt dat op dit moment. Het is er nu al druk. Egypte maakt zich op voor een nieuwe dag van protest... tegen nog steeds dezelfde president. Ja, er is aangekondigd dat het leger nog met een mededeling komt vandaag. Maar veel meer is daar niet over bekend. Op welke termijn dat zal gebeuren en ook niet wat dat inhoudelijk dan zal zijn. Hoe het achter de schermen gaat, weet ook niemand. Ook de Nederlandse regering volgt ontwikkelingen op de voet. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Ik heb uh, begrepen dat er een aantal bevoegdheden worden overgedragen door president Mubarak aan vice-president Suleiman. Maar ik moet echt nog precies weten welke bevoegdheden dat zijn. En daar bestaat wat mij betreft onduidelijkheid over. Denkt u dat het voldoende is voor de bevolking van Egypte? Dat, dat is niet aan mij te beoordelen op dit ogenblik. Waar het nu natuurlijk wel om gaat... is dat er zo snel mogelijk een vreedzame en echte uh, transitie plaats heeft... naar uh, een democratische rechtsstaat. En dat zou moeten gebeuren door middel van een breed gedragen regering. Dus een regering die echt representatief is voor de bevolking. Maar heel veel mensen willen dat Mubarak verdwijnt. Denkt u niet dat het de hoogste tijd wordt dat hij inderdaad echt plaats gaat maken... in plaats van alleen maar een paar bevoegdheden over te dragen? Waar het nu om gaat is dat... Uh, en daar, daarmee houd ik zelf ook onverkort nu vast aan datgene wat de uh, Europese regeringsleiders... en ook de Europese ministers van uh, Buitenlandse Zaken uh, maandag voor een week hebben gezegd. We gaan ervan uit dat er een vreedzame en ordelijke transitie plaats heeft. Zo snel mogelijk. En het tempo waarin dat gebeurt is natuurlijk toch in eerste instantie aan de Egyptenaren zelf. Maar ja, die Egyptenaren zelf op dat Tahrirplein, die waren vanavond heel erg teleurgesteld na de toespraak van Mubarak. Ook president Obama is teleurgesteld. Wordt het niet tijd dat Europa ook een beetje teleurgesteld wordt... en zich schaart achter de bevolking van Egypte? Waar het om gaat is een echte transitie naar een, uh, naar een andere situatie. Een situatie waarin we praten over democratie... en over een versterking van de... Rechtsstaat en van de mensenrechten. Dat moet gebeuren. En waar de Europese Unie ook op aangedrongen heeft, is om dat te laten plaats hebben door een breed gedragen regering. En hoe die er precies uitziet, is verder natuurlijk aan de Egyptenaren om te beslissen. Dat doen wij niet voor hen. Als de bevolking iets wil dat blijkt ook wel de afgelopen weken, ook op het plein in Cairo... dan is het dat zij zelf willen bepalen wat er moet gebeuren. En, dat is dus, en dan is het niet juist voor mensen van buiten Egypte... om de Egyptenaren te gaan vertellen hoe ze dit precies vorm en inhoud moeten geven. Nog geen oordeel dus van onze minister van Buitenlandse Zaken, Oerie Rosental. Hij was in gesprek met verslaggever Wilco Bal. gaat het er even over verder met Frans Timmermans... buitenlandwoordvoerder van de Partij van de Arbeid... in het vorige kabinet staatssecretaris van Europese Zaken. Meneer Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer. Vindt u van de reactie van de Nederlandse regering? Ja, dat is toch echt iets terughoudend. Uh, gelukkig was mevrouw Ashton namens de Europese Unie deze keer wel wat uh, duidelijker... Uh, zoals ook uit uw uh, nieuws uh, bleek... Ik vind ook, ik ben het eens met diegenen die zeggen... je moet nu net als Obama zeggen dat je teleurgesteld bent dat Mubarak niet is opgeschapt. Dat kun je rustig doen. Ik denk het wel. Ik denk dat Suleiman de fout heeft gemaakt om zich nu weer met Mubarak te associëren. Dat maakt de kans dat hij door de bevolking zal geaccepteerd worden als nieuwe leider niet groter, zeg ik er maar voorzichtig. Maar ik vind dat de Europese Unie nu duidelijk een signaal moet geven... dat de tijd van gaan nu gekomen is. Ja, minister Rosenthal heeft daar duidelijk moeite mee. Die zegt, ik wil mij niet bemoeien inhoudelijk politiek um, met de politiek van een land. Daar bent u het dus niet mee eens. Nou, dat, daar, heeft, dat is, dat, daar heeft hij gelijk in. Maar als de hele bevolking van dat land het plein op gaat om te zeggen... Eh, Mubarak, je moet nu gaan... Dan vind ik dan moet je aan de kant van die bevolking staan. Hoe ze het gaan doen, moeten ze uiteraard zelf weten. Maar het is wel duidelijk dat die transitie... Uh, waarom gevraagd is, ook internationaal en die ook nationaal is afgesproken... dat die nu niet plaatsvindt en daar moet je toch echt die teleurstelling over uitspreken. Doet de Duitse minister van Buitenlandse Zaken ook wat uitgesprokener? Het was niet de stap voorwaarts waarop we hadden gehoopt, zegt Westerwelle, Guido Westerwelle. De zorgen van de internationale gemeenschap zijn na die toespraak eerder groter dan kleiner geworden. Heeft hij gelijk in? Die zorgen moet je ook uiten? Ja, dat denk ik wel. Want um, uh, als er nu onduidelijkheid uh, ontstaat over het vertrek van Mubarak... als hij kennelijk zich nog zeker genoeg voelt om aan de macht vast te houden... ja, dan kan er van alles gebeuren. Uh, inclusief een, een uh, gewelddadige uh, opstand. In, geweld op straat. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten. We moeten ook even naar een Twitterbericht van uh, El Baradij. Een uh, van de uh, belangrijke oppositieleden. Um, hij schrijft... Egypte zal exploderen, dat zei die, schreef hij gisteravond... na de toespraak van Mubarak. En het leger moet het land nu redden. Wat vindt u van die opmerking van El Baraday? Nou ja, linksom of rechtsom... er komt geen oplossing daar zonder een hele hele grote rol van het leger. Daar kan niemand omheen. Dat leger is de instelling die vertrouwd wordt door de bevolking... en die gewoon ook de touwtjes in het land in handen heeft. Maar dat weg, heet dan ja. toch gewoon weg een staatsgreep? Nou ja, hij roept het leger op in feite. Uh, uh, ontdoe je nou van deze generaal Mubarak en uh, zorg uh, dat er een transitie komt. Uh, mm. Ja, En een staatsgreep, je kunt het een staatsgreep noemen, maar het leger is al aan de macht. Het is alleen de vraag wie aan de top van het leger staat. Ja. En vindt u, dan moet dat maar, ook al is het dan een staatsgreep? Nou ja, de transitie zal altijd verlopen via een grote rol van het leger. Waar het om gaat is dat als die leger dat rol speelt, of dat leger dan vervolgens ook in staat is om die democratische transitie mogelijk te maken... dan ontstaat een moeilijke situatie. Dan wordt het spannend. Hè? Want uh, u weet hoe dat is met militairen soms. Uh, als ze eenmaal de macht hebben... vinden ja, ze het eigenlijk moeilijk om het af te staan. Ja, ja. Nou ja dat, ja, dat merken we ook natuurlijk nu in Egypte. Meneer Timmans, ja. u heeft ook uh, vrienden en kennissen in Egypte. Hè? Ja. ja. Uh, heeft u contact met ze? Ja, nu, nu de laatste uren alleen via sms. En wat ik, wat ik doorkrijg is dat men echt verschrikkelijk teleurgesteld is aan de ene kant. En aan de andere kant inderdaad ook heel erg bezorgd dat het nu wel uit de hand zou kunnen lopen. Ja, in welk opzicht dat het, dat het op het plein op uit de hand gaat lopen? Dat er echt geweld gebruikt zal worden tegen de protes, protesterende mensen daar? Of, ja, of zij zeggen dat, dat de woede op straat nu gigantisch is en dat de mensen die protesteren bereid zijn om weer een stap verder te gaan. Uh, en dan is de kans groot dat de veiligheidsdienst of het leger... terug gaat meppen. Hè? En, ja, en dan kan het escaleren. En daar maken mijn vrienden en kennissen daar zich het meeste zorgen over. Ja, en u ook, hoor ik. G gaat u dan nog aansporen om meer te doen? Ach, weet u, um, Europa kan op dit moment niet zoveel. Nederland kan op dit moment uh, niet zoveel. Behalve, denk ik, in signalen aangeven... wij willen dat er nu een transitie komt en snel en niet pas in september... Um, veel meer dan dat kunnen we niet doen. Dat nee, Maar goed, dat, dat doet Rosenthal niet. Op dit moment gaat u hem daartoe aansporen? Um, nou, uh, misschien dat dat via u kan. Ik zal het uh, zo nodig dinsdag in de Kamer uh, weer doen. Maar eerlijk gezegd, tegen die tijd hoop ik wel dat nee. de ontwikkelingen zover zijn dat het niet meer nodig is. Frans Timmermans, buitenlandwoordvoerder van de PvdA. Dank. Tot uw dienst. Er is ook nog ander nieuws. Een oud gebouw van de suikerUnie valt namelijk uit elkaar. En daar rijden treinen vlak langs heen. Dat is in Groningen. Het levert gevaarlijke situaties op. ProRail gaat onderzoeken hoe het kan. En we gaan zomaar eens even bellen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is een normale vrijdagochtendspits met in totaal 35 kilometer file. De files die opvallen staan op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 4 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij... Bij Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum staat 4 kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden na een aanrijding geen treinen en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over acht. Wij gaan weer eventjes naar Joris van der Kerkhof. Want die is op reis vanochtend in Nederland. Nu uh, richting Venlo. Want hij gaat langs vanochtend bij Nederlandse Egyptenaren. Gaat hij op de thee. Um, waar ben jij nu, Joris? bij uh, mevrouw Noor... en die is van de Stichting Vrienden Nederland en Egypte. Um, de televisie aan, de Egyptische televisie aan. Um, kwart over negen is het, uh, is het in Egypte. Beelden van... Uh, van uh, ja, wat is het? Er brandt het een en ander. Maar het, is, het zijn ook rustige beelden. Oh, dit zijn weer vervelende beelden. Nou ja, het is eigenlijk wel het beeld van hoe het nu uh, in Egypte gaat. Het ene, ene moment wat rustiger... de andere moment uh, um, um, enorm onrustig... Um, wat schokt u ervan gisteren? Sorry, ja. ja het is uh, laten zien een beeld van jongens die op, het, op de muur schrijven... We, we are sorry. Het spijt ons. En wat spijt ze dan? Nou, dit is de boodschap van de Egyptische televisie. Het spijt ons dat wij uh, zo stout, stout zijn geweest. <laughs> uh, zo stout zijn geweest om al die jaren uh, uh, uh, het, het, het, het woord van de president te spreken. Eh... Uh, uh, Nee, dat zijn jongeren die zeggen... het spijt ons... dat we die afgelopen 18 dagen zo stout zijn geweest. Dit is, dit is de boodschap eigenlijk. Maar ja, dat is, dat is de Egyptische televisie. In Al Jazeera komt een andere toon. Ja. Op... Dit is nog wel de toon... Eh, die de, de president en, en, het, en, en de leiding dan volgt. Ja, ja. Uh, bij de Egyptische televisie is er een omwenteling heeft plaatsgevonden... en... Uh, uh, eerst was het uh, enorm sussend tot aan het liegen toe. En dat was heel erg. En uh, toen werd het echt uh, belachelijk. En uh, toen het, ja, toen het uh, helemaal niet heeft gewerkt, uh, zelfs intellectuelen uh, en zelfs ministers hebben duidelijk aangegeven dat dit, uh, dat dit gewoon niet werkt. De mensen kijken totaal niet meer naar de Egyptische televisie omdat het. Uh, gewoon uh, uh, de berichtgeving, heel erg slecht en uh, behandelt de kijkers alsof het uh, kinderen zijn. Ja, en ze liegen te veel en daardoor volstrekt onbetrouwbaar. Uh, ze hebben een, een beetje een, een draai gemaakt, maar nog niet volledig. Ze hebben een flinke draai gemaakt, moet ik eerlijk zeggen, een flinke draai gemaakt. Uh, maar het is ook nu in de richting van laten we vrede houden in het land. Blijft u vrede er? Vandaag bijvoorbeeld, een dag na de, de, de toespraak van, van Mubarak... Ja, u schudt al van nee, u bent bang dat het uit de hand loopt. Ik ben erg bang dat het uit de hand loopt. Ja, dat klopt. Het is, het is niet te verwachten dat de jongeren gewoon ja, naar huis zullen gaan. De, de, de, ja, hun wens is eigenlijk niet in vervulling gekomen... Uh, ze hadden graag gezien dat, uh, dat Mubarak en Suleiman zijn vertrokken. Als Mubarak uh, dezelfde toespraak gisteren en Suleiman... Uh, tien dagen geleden uh, hebben gesproken... Uh, dan was het misschien heel anders. Maar nu, uh, met uh, een beetje die dreigende taal... Uh, uh, de ferme boodschap uh, van we blijven toch... Het kan niet anders dan uit de hand lopen dan? En dan vandaag al, verwacht u of vreest u? Ja, ik denk vooral vandaag. Ik denk vooral vandaag ja. En dan alleen in Cairo of is het dan het hele land dat in brand staat? Nou, ik denk met name in Cairo. Uh, omdat er in de, in, in, in de rest zeker ook... Uh, zal, zullen wel zeker behoorlijke rellingen zijn. Uh, maar het, het onderdukken daarvan zal in Cairo veel minder zijn dan in... Uh, in de uh, andere steden. Uh, dus buiten, buiten Cairo zal het wel uh, behoorlijk onderdrukt worden... omdat het ook niet vaak gefilmd wordt. Ja, ja, dan is het leger veel meer aanwezig... en die zal veel eerder ingrijpen dan verwacht u dat? Uh, het leger wil eigenlijk neutraal blijven. Dus ik verwacht niet dat het maar wie leger... Wie grijpt er dan in? Uh, misschien elementen binnen het leger. De, uh, ook de, de, het, uh, het presidentieel wacht, de bewakers zeg maar, van, de, van de president... Uh, en elementen van de politie mogelijk. Dus dat is wat ik een beetje verwacht. En dat is dan na het gebed? Dat zal er na het gebed zijn, ja. En ondertussen is de Egyptische televisie prachtige beelden aan het laten zien... van piramides, van het groen uh, in Egypte... en wat voor moois Egypte allemaal nog veel meer heeft. Want dat is er toch nog wel in Egypte. Zo is dat, Joris. Um, en de grote vraag is dus inderdaad wat er gebeurt na het gebed vandaag. Ook andere beelden uit Egypte. Dat van een vol Tahirplein, hoorden we ook van Hans-Jap al eerder. Het staat daar weer vol. Ook in Cairo is nu Saad El Hamous, acteur. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. We spraken u al eerder, toen zat u nog in Nederland. U bent nu in Cairo aangekomen. Oh, ja. en, na of voor de toespraak moeten we tegenwoordig vragen? Voor, ja, voor. Voor de dus je bent met hoop aangekomen? Ja, ontzettend, ontzettend. Het was alsof Egypte een WK heeft gewonnen. Uh, een overwinning uh, dat zijn weerga niet kende. En uh, ik hield mijn hart vast, inderdaad, want ik dacht van het is te vroeg gejuigd. We hebben nog niks gehoord. En toen. Werd er werd van alles gezegd. Uh, het leger zou, uh, zou het overnemen van Mubarak. Uh, Mubarak zou ruzie hebben met het leger. Ze komen er niet uit. Uh, geruchten uh, gingen hier als, als vuurtje van mond tot mond. En uh, op een gegeven moment kwam het toespraak en, het was, en iedereen was verbijsterd. De stilte van die miljoenen over het Tahrirplein terwijl ze aan het luisteren zijn. En hun adem inhielden uh, tijdens het gesprek of tijdens de toespraak was, uh, ja, was ongelooflijk. Was en de verbijstering daarna was nog erger. En ik heb nog nooit zoveel agressie gezien. Op de... nou, ja, nou ja, dat heb ik wel vorige week gezien. Maar ik bedoel, in de ogen van die Egyptenaren, van die Egyptische jongens. Die jongeren die de, deze revolutie begonnen zijn. Die waren zo teleurgesteld, die zijn nu vandaag ook zo teleurgesteld... En die gaan inderdaad, die gaan het niet voorbij laten gaan. En iedereen probeert het te sussen En iedereen probeert uh, tussen te komen. En alle wijze, schrijvers en journalisten en proberen hun best te doen. Maar dat is de oude generatie, het oude Egypte dat uh, uh, het niet gaat overwinnen. Of niet gaat, gaat winnen van het uh, jonge Egypte, van, van, van die jongeren die daar staan en echt, echt verandering willen. En het uh, symbool van deze verandering is. Vertrek van Mubarak. Ja. Dus het enige, het enige wat, deze, uh, wat, deze, wat, wat, wat dit land zou kunnen redden. is dat iemand vertrekt. Maar wat kunnen die en... jonge Egyptenaren nu nog, meneer El Hamous? Want ja, nou, ze hebben hun woede hun, hun getoond. Wil, hun wil. Nou, dus het, gaat, het gaat niet alleen maar om. Ja, misschien zijn ze onmachtig. maar laat gewoon. inderdaad. ze zijn echt bereid om te sterven. Dus ze gaan door. Ze kunnen niks. Bedoel, ze, concreet gezien. Bedoel, ze hebben geen wapens. Ze kunnen het niet overnemen. Ze kunnen niet de macht overnemen, ze kunnen niet het land overnemen... ze kunnen niet de regering overnemen, ze kunnen niet het land regeren... maar ze kunnen... Een uh, nou, stem hebben, laten we kunnen horen. Nu, nou ja, wat ze tot nu toe hebben gekund. Dat is, dat bedoel, ze hebben het land ons te boven gezet. Uh, ze hebben de wereld uh, <laughs> echt heel erg duidelijk gemaakt waar zij staan. En dat kunnen ze. Dat is, dat is een enorme kracht. Maar meneer Helmoes, denk, Helmoes u, u klinkt uh, teleurgesteld zelf ook... en u vreest en verwacht ook geweld... Ja ik, ben, uh, ja, ik ben heel, ik ben zwaar teleurgesteld. Ik, ben, ik, was echt, ik werd gek. <laughs> Na, ter, terwijl hij aan het praten was, dat wist ik niet wat ik aan het horen was. Die man is aan het smeken om, uh, om, om te blijven. Ik hoorde vandaag iemand zeggen van, is de president Mobarak en is de mens Mobarak? De president is eigenlijk al weg en heeft geen macht meer. Maar laten we de mens Mobarak dan een beetje in ere... Uh, houden en uh, hem uh, dat gunnen. Dat hij inderdaad gewoon de, la de laatste dagen tot Godden uh, neemt, van, van, van on tussen ons vandaan weghaalt. Maar, maar verwacht maar, u dat het minder vredelievend gaat worden? Uh, nou ja, de, de jongeren zijn hier inderdaad in, in alle staten. Dus ik zou kunnen en ik verwacht ook inderdaad dat ze uh, richting het paleis gaan. Ja. En dat dat uh, niet goed gevonden zou worden, zou ik maar zeggen, niet getolereerd worden door de politie of door de... het leger. beschermt ook het paleis van dus hier, ze komen er niet bij. Ja. En dan, en dan uh, ja, ik verwacht dat er een confrontatie zal komen op wat voor manier dan ook. S ja, anders dan, dan vorige week, dan die kamele confrontatie. Dat durven ze niet meer, dat is, uh, dat is een, een fase verder nu. De, ja. En dat, is, dat maakt het enger. Ja, Sabri Saad Elhamus, acteur en nu in Cairo is dat trouwens voor de NCAV, voor het programma Altijd Wat. Hartelijk dank dat u even ons te woord wilde staan. Graag gedaan. Vanavond om 9 uur op Nederland 2 zijn prachtige beelden gemaakt die, uh, ja, die het uh, bezichtig waard zijn. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Het is vier minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uiteraard later nog veel meer over Egypte, want er valt nog wel wat te bespreken daar. Je moet ook nog eventjes naar de actualiteit van dit moment. Maar er is ook ander nieuws. In eigen land bijvoorbeeld. Arriva en ProRail onderzoeken de veiligheid van het spoor... naast de voormalige Suikerunie in Groningen. Daar gaat het uh, nodige mis bij het slopen van de fabriek. Gisteren brak er brand uit en twee dagen eerder vielen ijzeren platen van het gebouw. Een paar seconden nadat er een trein van Arriva langs was gereden. Het werd gefilmd door iemand die aan de overkant van het spoor aan het werk was. Hey. <laughs> Ja. Huub Veneman van ProRail kan daar helemaal niet om lachen. Meneer Veneman, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de treinreizigers in gevaar geweest hierdoor? Uh, in elk geval niet op het moment dat daar die trein uh, langskwam. Want toen lagen die platen al op de grond. Uh, en daarna is men weer begonnen met uh, sloopwerkzaamheden. Wat de situatie is het een of ander bedrijf... Uh, die is er aan de slag gegaan. Dat heeft dus niks te maken met ProRail of Arriva. Maar dat is gewoon een zelfstandig bedrijf wat er aan de slag is. Die hebben een vergunning aangevraagd om daar aan de slag te kunnen. En die zijn begonnen met sloopwerkzaamheden. Nou, Dat hebben ze ontzettend grof gedaan. Ja. Dat is inderdaad vlak uh, naast het spoor. Dus gevaarlijk? Uh, zijn... uh, in elk geval zijn we op dit moment zijn we onderzoek aan het doen... of dat te gevaarlijk is dat, uh, dat daar een trein nog uh, kan rijden. In elk geval is daar op dit moment politie aanwezig. En uh, wij zijn daar zelf ook aanwezig met uh, controleurs... om te kijken of dat te gevaarlijk is... Het lijkt in elk geval alsof uh, de situatie uh, van dat filmpje wat we net hoorden, dat is uh, dinsdagochtend geweest. Uh, toen zijn we. Uh, uh is daar een controle geweest. We zijn al van gisteren daar geweest omdat we een melding kregen van een uh, machinist... die daar uh, reed en toch zoiets had van het is vreemd. Het lijkt erop alsof dat bedrijf nadat die melding gedaan is... en nadat de, dat de spoorwegpolitie daar ook geweest is... en wij, dat ze hun werkzaamheden wat aangepast hebben. En mm. of zijn we daar nu aanwezig om te kijken van uh, uh, wat is de situatie geweest... en moet die vergunning ingetrokken worden op dit moment of niet. Ja, nou, uh, misschien moeten we maar blij zijn dat de treinen meestal niet op tijd rijden. Hè? Want een paar seconden nadat die trein van Arriva langs reed. Gebeurde het? Stel maar nou dat het een paar uh, seconden eerder was geweest. Moet maar, ik niet aan denken dat, eerlijk gezegd. Nee, dat klopt. Aan de andere kant is het daar uh, goed te zien. Dus uh, wat de situatie lijkt te zijn... is dat uh, de kraanmachinist die daar dus bezig was... even stopte met zijn werkzaamheden... juist omdat er een trein aankwam rijden. Mm -hmm. En je ziet op het filmpje dat hij daarna weer gewoon verder gaat... met zijn werkzaamheden. Dus het lijkt erop alsof hij gewoon gewacht heeft... tot die trein voorbij kwam. Oké. Okay. Eind goed al goed, hoppen wij. Huub Veeneman van ProRail, dank u wel. Graag gedaan.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 Fred de Graaf, burgemeester van Apeldoorn, stad voor jong talent. Radio 1. Het NOS-journaal. De nacht was rustig, maar Egypte is woedend. En ook internationaal is teleurgesteld gereageerd op het aanblijven van Mubarak. Goedemorgen, half negen geweest. Ik ben Dorald Megens. In Egypte is het betrekkelijk rustig gebleven vannacht na de speech van president Mubarak. Daarin zei hij gisteren opnieuw dat hij aanblijft tot aan de verkiezingen van september. Wel draagt hij een aantal bevoegdheden over aan vicepresident Suleyman. De demonstranten hadden juist verwacht dat Mubarak zijn vertrek bekend zou maken. In Cairo reageerden betogers daarom woedend en verbijsterd, zegt correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Je zag mensen teleurgesteld afdruipen, met vlaggetjes van Egypte op hun wang geschilderd... om zijn hele vlag over hun hele gezicht. Maar ook anderen die heel boos waren en zeiden dat ze vastbesloten waren... om hier op dit plein te blijven. Dat hebben ook vele gedaan. Er zijn veel meer demonstranten die hier de nacht hebben doorgebracht. En ze konden ook van vandaag weer grote demonstraties aan. Gisteravond bleven dus grootschalige demonstraties uit... De meeste steden bleven het rustig. Ook in de noordelijke stad Alexandrië zegt de Nederlander Kees van Dongen, die daar woont. Er ging wel een bijzondere spanning op straat, al in het verkeer. Daar waren wat auto's die klaksoneren al en wat auto's met vlaggetjes. Maar na de avondklok in ging, ja, dan werd het rustig. En ook internationaal is negatief gereageerd op het besluit van Mubarak. President Obama vindt dat de Egyptische regering duidelijker moet zijn... over hoe ze democratie wil invoeren. Zegt correspondent Ilko Bos van Roosentaal. Gisteravond laat uh, is het Witte Huis nog met een schriftelijke reactie gekomen. Wat Obama daarin nog steeds niet doet is keihard zeggen... Hè, Mubarak moet nu vandaag vrijdag zijn spullen pakken. Maar Obama zegt de Egyptenaren is beloofd dat de macht zou worden overgedragen. Maar nog steeds is niet duidelijk dat dat echt gebeurd is, dat het iets voorstelt en dat het genoeg is. Oké, okay, uw buitenlandcoördinator Ashton is ontevreden over Mubarak. Zij zegt dat hij niet de weg heeft vrijgemaakt voor snelle hervormingen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken pleit nog steeds... voor een regering met een breed draagvlak. Waar het nu natuurlijk wel om gaat, is dat er zo snel mogelijk... een vreedzame en echte transitie plaats heeft... naar een democratische rechtsstaat... En dat zou moeten gebeuren door middel van een breed gedragen regering. Dus een regering die echt representatief is voor de bevolking. De legertop in Egypte heeft vanochtend vergaderd over de situatie... en komt op korte termijn met een belangrijke verklaring voor de bevolking. Maar het is nog volstrekt onduidelijk wat de boodschap van het leger wordt. Ander nieuws dan, de transportsector heeft zich vorig jaar licht hersteld ten opzichte van het jaar ervoor. Meldt Transport en Logistiek Nederland. Ondanks het herstel is de sector de crisis nog niet te boven. De verwachting is wel dat het herstel dit jaar zal doorzetten. En wel waarschuwt Transport en Logistiek Nederland voor te veel optimisme. 2010 leed bijna 20% van de transportbedrijven nog verlies. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Yang, is in Zimbabwe... begonnen aan een rondreis door Afrika om de handelsbetrekkingen aan te halen. Hij noemt Zimbabwe een goede vriend en een broer van China. Later vandaag heeft Yang aparte gesprekken met president Mugabe... en met premier Tswangirai. China haalt in Afrika de banden aan met regimes die berucht zijn... vanwege schendingen van de mensenrechten. In het Brabantse halsteren is een lid van een carnavalsvereniging... bij een ongeluk om het leven gekomen. Terwijl de man aan een praalwagen werkte, ontplofte een vat met chemicaliën. Verder raakte er in Halsteren niemand gewond, zegt de politie. Ze waren met enkele tientallen mensen bezig met het bouwen van de wagen. Uh, ja, deze mensen hebben natuurlijk uh, iets verschrikkelijks uh, gezien op dat moment. En uh, voor iedereen is slachtofferhulp geregeld. Niet duidelijk hoe het ongeluk bij de carnavalsvereniging in Halsteren heeft kunnen gebeuren. Johan Cruijff gaat weer aan de slag bij Ajax. Hij zit in een technische commissie die een klankbord voor de clubleiding moet worden. Ook kijkt Cruijff wat hij verder nog kan doen voor de voetbalclub. Eerder deze week zei de oud-Ayasid... dat hij misschien wel in de raad van commissarissen van de club wilde... maar dat plan is nu van de baan. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is vandaag een bewolkt en druilige dag. Vooral ten noorden van de grote rivieren... en in het zuidoosten valt hier en daar wat motregen. Verder is het vanochtend al bijzonder zacht. De temperaturen lopen uiteen van 4 graden op de wadden en 10 in het zuiden. Vanmiddag wordt het 6 tot 11 graden. In de tweede helft van de middag gaat het in het zuiden harder regenen. De regen schuift vanavond en vannacht langzaam richting het noorden. De wind die draait vannacht ook op veel plaatsen naar het zuidoosten. Voert veel koudere lucht aan. In het noordoosten wordt het zelfs 0 tot min 2. In het zuiden blijft het dankzij een zuidwestenwind heel zacht. Morgenochtend valt in het noordoosten door die lage temperaturen zelfs sneeuw. In de rest van het noorden valt er regen. De neerslag trekt morgenmiddag weg, maar vanuit het westen komt er weer nieuwe neerslag aan. Alleen in het zuidoosten is het een groot deel van morgen droog. Door de verschillende windrichtingen verschillen de middagtemperaturen morgen behoorlijk. Tot 3 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Zondag is het weer even droog, maar blijft het bewolkt. En op maandag hebben we de paraplu weer nodig. Aan de verkeersinformatie het is een normale vrijdagochtendspits. In totaal zaten er 60 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 bij Utrecht. Er staan in beide richtingen files van 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat voor Zoete Wouden 6 kilometer. En op de A16 Breda daar Rotterdam voor de Van Briedenordbrug 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Er is vertraging bij de spoorwegen tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij zien op beelden van Al Jazeera dat het, het Tahrirplein in Cairo in Egypte alweer volstroomt. Vandaag wordt er opnieuw een grote demonstratie verwacht. Het is daar drukker nu dan het de afgelopen dagen is geweest. Het leger komt ook nog met een statement, dat is aangekondigd. Maar wat daarin zal staan, dat is niet bekend. En er zijn ook wel mensen die verwachten dat het uiteindelijk op geweld zal uitlopen. Het is een groot verschil met gistermiddag toen de geruchten kwamen... dat Mubarak de president zou aftreden. De geruchten worden steeds sterker dat president Mubarak van Egypte... op het punt staat zijn aftreden aan te kondigen. Het woord is into us ons hier CNN... dat de head van de CIA, Leon Panetta, nu zegt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 ...dat van het overhevelen van belangrijke taken. Druk op Mubarak wächst. Nach angaben des fernsehsenders CNN... zal de egyptische president zijn ambt als armeechef abgegeben hebben. Voor moment is iedereen hier... ...in de van een allocution president Mubarak. We hebben natuurlijk eerder gezien dat hij... ...savonds rond dat tijds hebben toespraak heeft gehouden... ...waarbij hij de eisen van de demonstranten maar ten dele... Het is echt heel erg een festival. Ik weet niet hoeveel je daar aan de andere kant kan zien. Mensen wagen egyptische vlees. Ongelooflijk. Ik ben er but... nou ook weer van weggegaan, want het was, het was zo druk. Yeah. We krijgen meer conflicte woorden uh, Over wat hij zal zeggen. De informatie minister zegt dat hij zeker niet zal laten dat hij zegt dat hij Maar anderen zegt dat hij zal dat Ik denk dat we gewoon moeten wachten, de old-fashionede manier, en horen wat Mubarak heeft te yeah. zeggen direct. En daar kwam hij dan uiteindelijk, de Egyptische president. Maar ja, verlossende woorden sprak hij niet. Mubarak herhaalde gewoon weg wat hij eerder al gezegd had. Ik heb aangekondigd dat ik me niet kandidaat zal stellen voor de komende verkiezingen. Het is genoeg dat ik 60 jaar het land heb gediend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 In Egypte en ook in de rest van de wereld. Hij blijft tot de verkiezingen in september. We praten erover door met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van Klingendaal. Nogmaals goedemorgen Bertus. Nogmaals goedemorgen. We zien de beelden en we horen het geluid nu van het Tahirplein in Cairo. Dat is weer volgestroomd. Is dit nu ook in Egypte goed te volgen, goed te zien, ook via de staatstelevisie denk je? Nou, de staatstelevisie is wel iets uh, ruimer geworden in het uh, geven van beelden... maar meestal heb je dan iemand uh, in beeld en dan hebben we een discussie gevolgd... en dan zie je op de achtergrond een niet zo uh, heldere uh, blik op dat uh, Tagrierplein. plein uh, Op dit moment is het, uh, zijn er bij de kranten wel wat uh, veranderingen... en wat meer uh, ruimte voor uh, ook andere standpunten... maar uh, bij de officiële staatstelevisie is het over het algemeen nog uh, helemaal in, in de hand. En uh, wat gisteravond bijvoorbeeld, toen ik heel laat uh, nog heb gekeken... Uh, toen was er uh, allemaal hetzelfde soort uh, programma's. Er worden mensen aan het woord gelaten. Uh, in dit geval was het een jongere van een zich noemende... Vrije, Stud uh, Vrije Jongeren uh, Unie in Egypte. En die vertelde, uh, ik was op het, uh, het uh, Tahrir plein Ik ben ook helemaal voor die demonstraties. Ik ben uh, lid van de, uh, de, de jeugd van 25 januari. Maar wat er nu gebeurt, daar kan ik niet meer meemaken. Hij begon bijna te huilen. Of, hij huilde echt van... Want nu is, gaat het land naar de, naar de bliksem. En, uh, nu, en al die m, m, m, pogingen van buiten om de zaak te regelen... daar ben ik helemaal tegen. Kortom, de nationalistische, chauvinistische snaar... waar Mubarak ontzettend op aan het is, uh, aan het tamboureren. En, en, en dat soort mensen worden ook voortdurend op de staatstelevisie... Uh, aan het woord gelaten. Toch nog even doorgaand daarop, Bertus. Want die, die, de balans, hè, de machtsbalans... is toch wel geleidelijk aan het doorslaan naar... Uh... Uh, misschien een afscheid van Mubarak als je ziet dat ambtenaren zich beginnen te roeren, dat kranten ja. daarover aan het schrijven zijn, ja. ook als ja. ze wat, wat staatsvriendelijk zijn. Hoe belangrijk is dat op dit moment? Nou, ik denk ongelooflijk belangrijk. Want uh, kijk, de, de, het, op een gegeven moment moet zo'n beweging ook een kritische massa krijgen. En wat je gisteren zag met, en met de staking, en met ambtenaren, en met journalisten die de voorzitter van hun, van hun vakbond uh, letterlijk een paar dagen geleden de, de, de, het kantoor uitjoegen. Uh, ik hoorde zelfs... op El Jazeera werd gemeld, en ik weet niet of dat vandaag ook zal gebeuren, dat geestelijken van de El Azhar hebben opgeroepen. Dat is ongeveer het, het beste wat in de buurt komt van het Vaticaan voor de Christen, voor de katholieke wereld. Deze instellingen, heel prestigieus, die wordt door de regering sterk gecontroleerd. Geestelijken daarvan, die hebben volgens El Jazeera opgeroepen om vandaag na het gebed een, een, een tocht te maken van El Azhar in het centrum naar midan Tahrir op een andere plek in het centrum. Zelfs dat soort instellingen, die voel je, die, die staan op het omkantelen. Dus, uh, en, en dat voel je ook bij de pers. Sommige belangrijke persmensen hebben ontslag genomen. En je ziet in de kranten dat er meer ruimte komt. Uh, uh, bijvoorbeeld in El Agraam, uh, of vandaag op de website, zag ik vanochtend woedende demonstraties in Cairo ja. en ja. in de provincies. En dat was nou ja, dat, eerder niet, hè? Dat was eerder niet. En wat je ook ziet, maar dat is dan weer meer in de regering, een, uh, een aardige leus. Kijk, Egyptenaren zijn dolle politieke leuzen die rijmen. En zo is er een, een, een, een, een Leus die die luidt Walla Ikhwan, Walla akhzab Thauratina, Thaurat en dat wil zeggen: Nee tegen de moslimbroeders, nee tegen de politieke partijen. Onze revolutie is de revolutie van de jeugd, en ze omarmen die jeugd, maar ze willen het tegelijkertijd zeggen: die, die willen niks weten van het buitenland, alsof al die eisen om Mubarak om, om af te zetten uit Amerika komen in plaats van juist vanuit Egypte zelf. Bertus, dit is dit, niet meer te stoppen. Daar is er iedereen het wel over eens, misschien ook wel niet door landsgrenzen worden ze in de, in de regio uh, steeds benauwder. Wat zijn de reacties daar? Ja, het wordt zeker benauwd. zeker uh, regimes die het uh, gewoon uh, heel erg vinden... dat uh, een autoritair regime zomaar door een volksopstand kan worden weggejaagd. En het is niet uh, uh, toevallig -to -to -to dat koning Abdallah van Saudi-Arabië... Uh, president Mubarak ook opgeroepen heeft om te blijven. Ook, ook heeft gezegd, van als het misloopt kun je altijd bij ons terecht. Ja, dat willen de demonstranten graag. Van uh, Hosni Mubarak, het vliegtuig staat klaar, net als uh, Ben Ali van, van Tunesië. Maar het is duidelijk dat een, een, een sleutelland als Saudi-Arabië zich ernstig zorgen maakt... over zoveel uitdrukking van de volkswil. Want die is in Saudi-Arabië totaal afwezig. In, in Algerije wordt men heel zenuwachtig. Uh, daar is voor morgen een, een, een mars aangekondigd. En uh, president Boudflika heeft al aangekondigd... dat hij wat uh, wil doen aan de opheffing van de uitzonderingswet. Uh, maar vooralsnog is deze demonstratie morgen uh, verboden. Uh, nou ja, in Jemen hebben we dus demonstraties... Uh, waar dus ja. de president uh, gezegd heeft van ik zal me niet herkiesbaar stellen... Dat is een, uh, een, een scenario wat we inmiddels bijna uh, uh, ontzettend goed kennen. Ook voor mensen die nooit van het Midden-Oosten gehoord hebben... die weten nu presidenten zeggen daar... ik zal me niet verkiesbaar langer. stellen. Ja. <laughs> en uh, om dan, als de situatie weer rustig is geworden... dat onmiddellijk weer terug te nemen. Uh, ja, men, in de hele regio uh, daar, uh, heeft uh, in Egypte uh, een, een nog veel grotere echo... dan wat er in Tunesië is gebeurd. Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor je commentaar. En uiteraard houden we op de hoogte over het nieuws uit Egypte. uit Kairo vanaf het Tagierplein. Mocht er nieuws zijn, dan melden we dat direct. Straks ouders en leerlingen van het Islamitisch College in Amsterdam willen thuisonderwijs. Gaan we het zo over hebben, eerst Edwin Gerritsen. Het is dus een normale vrijdagochtendspits. Er staat in totaal 60 kilometer file. De meeste vertraging heet de verkeer op de A2 bij Utrecht. Er staat in beide richtingen een file van 5 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor knopen Meer 5 kilometer. De A16 breedt daar Rotterdam tussen Knoopput Riedekerk... en de Van Brienenoordbrug 5 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij... En op de 28 zolle richting Utrecht staat voor Afrit Maren 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dat thuisonderwijs waar Lara het over had, dat willen ze... omdat het Islamitisch College moet sluiten. De ouders vinden nu dat hun kinderen niet op een gewone school passen. Maar de gemeente Amsterdam ziet daar helemaal niks in... en wil dat desnoods bij de rechter gaan aanvechten. Zo zei wethouder Lodewijk Ascher gisteravond... op een bijeenkomst met ouders, docenten en leerlingen. Waarom vind ik nou zo belangrijk dat...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 We gaan verder praten over deze kwestie. Dat doen we met twee Kamerleden. Jack Biskop van het CDA en Boris van der Ham van D66. Heren, goeiemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even naar meneer Biskop. Um, wethouder Ascher, u hoorde het, overweegt de zaak voor te leggen aan de rechter. Vindt u dat een juiste stap? Vanuit de positie van de gemeente gezien uh, lijkt me dat een goede stap. Hij wil graag duidelijkheid hebben. En bij de rechter kun je duidelijkheid krijgen. Heeft uh, de gemeente hier iets over te zeggen eigenlijk? Nou, in dit geval, de leerplichtwet zegt dat uh, als ouders een beroep doen... op dat artikel in de leerplichtwet, dat ze dat moeten melden bij de gemeente. Ze hoeven dus geen uh, toestemming te vragen. Ik heb begrepen dat deze ouders het gemeld hebben. Ja, en dan is het inderdaad een vervolgstap aan de gemeente. En Boris van der Ham, uh, de gemeente Amsterdam wil dat per se niet, hè, dat thuisonderwijs. Vindt u het goed dat ze zelfs tot aan de rechter willen gaan? Ja, dat vind ik wel goed, want uh, precies zoals Lodewijk als je zei, um, dat thuisonderwijs, dat is heel discutabel wat betreft de kwaliteit. Nou komen die kinderen al van een uh, islamitisch college, wat al slecht bekend stond, het werd stond bekend als de slechtste school van Nederland. nou ja, dan kan je ook zeggen, die ouders hebben dat blijkbaar dus ook niet in de hand kunnen houden. En die gaan dan straks die kinderen onderwijs geven. Dus, maar dat, dat mag veel... wel. Ja, het mag wel, maar ik vind, dat het, um, ik vind het heel goed dat de wethouder alles probeert... om zoveel mogelijk te zorgen dat het niet gaat gebeuren. En Dus maar, vind ik die gang aan de rechter prima. Meneer Van der Ham, als het wel mag dan, en u vindt dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen... dan zou er iets veranderd moeten worden in de wetgeving, lijkt mij. Nou, dat is dus maar de vraag. Daarom ben ik wel heel benieuwd wat de rechter erover gaat zeggen. Kijk, we hebben voor het stichten van een nieuwe school... hebben wij strenge eisen in de wet, en kwaliteitseisen en dat soort zaken. En nou kan je niet met een omweg door thuisonderwijs te gaan geven in, in collectief verband he, met 100 man kan je niet zomaar die eisen aan het nieuw te stichten school omzeilen dus ik ben heel benieuwd of de rechter gaat kijken van of nou de eisen, de strenge eisen die wij stellen aan nieuwe scholen uh, of je die ook aan dat soort uh, thuisonderwijs kan stellen en ik vind dat die eisen heel streng moeten zijn en mocht daar toch lancunes in de wet zijn dan kunnen we altijd nog kijken om die wet te veranderen maar ik wil eerst eens kijken of de rechter zo verstandig is of, of misschien iets constateert wat we zouden moeten veranderen meneer Biskop, uh, van, meneer Van der Ham Noemt u het een omweg? Uh, noemt u het ook een omweg of vindt u dit gewoon een zinnig, zinnig alternatief? Uh, nou, uh, wij hebben in Nederland hebben we thuisonderwijs. Er zijn zo'n 200 leerlingen die op dit moment thuisonderwijs krijgen en er is ook pas onderzoek naar gedaan en de kwaliteit van het thuisonderwijs is eigenlijk best goed. Het grote probleem is, en daar duidt Van der Ham ook op... is dat we wel een gaatje in de wet hebben zitten... als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Want ook kinderen die thuisonderwijs krijgen... hebben recht op heel fatsoenlijk onderwijs. En dat hebben we in de wet niet geregeld. Omdat thuisonderwijs namelijk niet is opgenomen in de leerplichtwet... kan de overheid ook geen toezicht houden op de kwaliteit van dat onderwijs. Want op zich bent u wel voor thuisonderwijs, meneer Bisschop? Nou, het staat in de wet. Ik vind dat dat ook ja, moet kunnen. Maar wat vindt u? Tot... Nee, ik vind ook dat dat moet kunnen. Want het gebeurt op dit moment. Minister van Bijsterveld heeft daar bij het vorige debat over schoolverzuim. Heeft ze daar nog wat dingen over gezegd? Dus dat er thuisonderwijs is, is prima. Maar laten we toezien op de kwaliteit daarvan. Nou ja, goed. Als je zegt natuurlijk ook over thuisonderwijs. Ik ben bang dat kinderen in een isolement raken. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is ook zo. De, de keuze, we hebben in, in Nederland de, de vrijheid van, van onderwijskeuze... en de vrijheid van ouders om scholen te stichten. En ik ben het helemaal met Van der Ham eens. Uh, die mogelijkheid was er in Amsterdam. Dat islamitische college was heel slecht. En daarom uh, heeft het, ja, gaat het sluiten. De bekostiging is uh, gestaakt. Nee, maar hebben we uh, nou het we toch weer over kwaliteit. Uh, ja, maar uh, kinderen, gaan, kinderen gaan niet alleen naar school om, te, om talen en rekenen te leren. Kinderen gaan ook naar school om met elkaar zich voor te bereiden op de samenleving. En dat vind ik een groot goed. Ja, want dat, dat is... Dat is een punt van de gemeente. Die zegt, die kinderen, zeker deze kinderen... moeten niet in isolement raken. Meneer Van der Ham, is dat, is dat een goed argument? Ja, dat is een goed argument. Uh, sterker nog, in de kerndoelen van het onderwijs... en ook in de doelstellingen van, uh, die wij ook scholen opleggen... is ook het voorbereiden op de samenleving. He, dus ook je, ja, je burgerschap. Hè? Dus hoe, hoe ben je, ook al ben je heel streng gelovig... hoe sta je tussen misschien minder zwaargelovigen of ongelovigen? Dat is ook een onderdeel van het, van het volwassen worden op een school. Ja, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk te controleren... op het moment dat je thuis zit met allemaal gelijkgestemden. En dat je ook ja. niet eens uh, daar bijna, bij wijze van spreken... Tussen kan komen, wat je bij een normale school wel kan doen. Dus maar je proeft iets van. Discutabel. Ja, je proeft een beetje de angst van de gemeente. Ja, nu worden ze wel misschien te islamitisch daar. Hè? En mag de overheid zich daar dan mee bemoeien? Nou, kijk, ik bedoel, mensen mogen hun eigen geloof kiezen. Alleen, wat als je terecht zegt, en daar is D66 het volstrekt mee eens, uh, we hebben niet voor niks die leerplichtwet. En die is er ook soms om je te beschermen um, uh, tegen uh, te zware uh, opvattingen die zouden kunnen drukken op gewoon het krijgen van goed onderwijs. Uh, en wat dat betreft heb je de vrijheid van, onder uh, vrijheid van stichten van een school. De, dat is er geprobeerd, dat is niet gelukt. Vervolgens ik zei het al, die ouders gaan dan nu, uh, terwijl ze hun eigen school niet goed hebben control kunnen controleren, op die kwaliteit gaan ze nu zelf hun kinderles geven. Uh, ik vind dat die kinderen beschermd moeten worden uh, tegen misschien de goed, bedo goed bedoelde opvattingen van hun ouders. Maar wij hebben de plicht als samenleving om ze goed onderwijs te geven. En daar mogen we echt heel erg op zitten. De Wiskop, um, u hoorde dat, meneer Van Ham vindt dat we daar op moeten zitten. U vindt dat ook, hè? er moet gecontroleerd worden. Hoe zou dat moeten gaan? Moet de onderwijsinspectie dan bij de mensen thuis op bezoek? Nou, hoe je dat precies gaat doen, daar moeten we nog maar eens even naar kijken. Maar wat ik wel zou willen, is dat we in de leerplichtwet thuisonderwijs opnemen. Zodat ook dat toezicht van de overheid. Want zo staat het ook in de grondwet. Uh, het geven van onderwijs is vrij. Behouden ze het toezicht van de overheid. Mm -hmm. Nou, dat laatste is bij thuisonderwijs niet geregeld. En maar het is misschien wel heel lastig bij thuisonderwijs, hè? Om dan bij nou, iedereen individueel langs te gaan. Nou, dat is nog maar de vraag. Of je dan per se bij iedereen uh, stuk voor stuk moet langs gaan. Je kunt ook aan ouders, uh, je kunt het, uh, uh, laten we zeggen, uh, zo Regelen, dat je bij de gemeente aanvraag moet doen voor thuisonderwijs. Ja, ja. En dat, dat je dan zelf moet overleggen op welke manier je okay. aan de kwaliteitseisen ja, van het onderwijs gaat voldoen. Een, dat zou op zichzelf een goed punt zijn. Ik vind dat er nog iets anders aan toegevoegd mag worden. U heeft nu nog 30 seconden, zo. meneer Van Hoek dat je als je een school wil stichten, dat je van tevoren een plan uh, van aanpak moet hebben. En ik vind dat eigenlijk ouders ook zo'n plan eerst moeten overleggen voordat ze überhaupt mogen beginnen. Goed. Dus dat moet ook in de wet veranderd worden. Heren, dank voor uw bijdrage aan deze discussie over thuisonderwijs. Jack Biskop van het CDA en Boris van der Ham van D66. Na negen uur schakelen we weer met het Tahirplein in Cairo. Daar is Hans-Jaap Melissen en we praten met Egyptische Nederlandse Monique Samuel, politicoloog. Vrijdag Vrijdagmiddag